Ook speelde Shearing jaren met een jazzquintet dat zijn naam droeg. In de jaren tachtig won hij twee Grammys voor zijn werk met de zanger Mel May. Sir George Shearing was 91. Het weer, vannacht verdwijnt de regen en ontstaat plaatselijk mist. Het wordt een graad of twee. Morgen veel bewolking, maar ook af en toe zon. Dan wordt het vijf tot negen graden. Woensdag nog zacht. Daarna wordt het geleidelijk aan kouder. Dit was het NOS Journaal. Geen ritueel slachten, maar mededogen. Kies partij voor de dieren. Bloedvraag en gerechtigheid staan centraal in Un Oresteia. Het vermaarde muziektheaterwerk van Ksenak is gebaseerd op Iosifos tekst. Een samenwerking van Asko Schoenberg, Vocal Lab en muziektheater Transparant. 24 februari Muziekgebouw aan het ei. 26 februari Schouwburg Rotterdam www.dedoelen.nl kijk op askojeunberg.nl dit is Radio 1 NOS Radio 1. Gute Nacht, vrienden.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 Het is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van radio en tv... de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden, binnen zit Chris Keine. Het regime in Iran heeft niets te verliezen behalve de macht. Het heeft immers de goddelijke wijsheid in pacht... en het zal de ayatollahs dus een zorg zijn wat de rest van de wereld over ze denkt. En er waren geen camera's bij toen vanavond in Teheran de straatverlichting uit werd gezet en de bloedhonden van Ahmadinejad in het donker losgingen op de demonstranten. De eerste doden zou gevallen zijn. De moed om dan toch de straat op te gaan. Daar heb ik geen woorden voor. <middels> van de Pink Floyd. Nu in de uitvoering van Martha Wainwright. See, Emily Play. Het was de avond van het tweede Provinciale Staten debat. Ja, dat, dat klinkt al een beetje ongemakkelijk, Provinciale Staten debat. Nou, was het misschien ook wel. Gisteren was het nog een beetje een ratje toe met Tweede kamerfractieleiders en een Eerste Kamer lijsttrekker. Maar vanavond waren het echt alleen de Eerste kamerlijsttrekkers tegenover elkaar. En die zijn voor hun zetelaantal, zoals u weet, afhankelijk van die uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Het oog heeft een vaste groep watchers aan het Jan Boekenstein houdt voor ons de Partij van de Arbeid in de gaten... Rob Oudkerk, de PVV, en Elsbeth Etty, het CDA. Zij zagen het debat en ik bespreek het zometeen met hen... en met onze Haagse verslaggever Hans Andringa natuurlijk. En dan speelt vanavond, Amerikaanse tijd... de IBM-supercomputer Watson mee... in de ter plaatse beroemde kennisquiz Jeopardy. Want Watson kan vragen begrijpen als... welk zoutje gaat vaak gepaard met een guacamole-dipje? Wat is nachos? Heel goed, Watson. En dat schijnt voor een computer nog moeilijker te zijn dan schaken. Ik spreek straks over Watson met Mark Teerling van IBM... die bij het project betrokken is. En met Johan Bos, hij is hoogleraar Computationale Semantiek... aan de Rijksuniversiteit Groningen. En dat gaat volgens mij gewoon over talen rekenen. En om vijf voor twaalf proberen we licht te werpen op de vraag... waarom ik altijd de kluts kwijtraak wanneer, zoals vandaag... de Amerikaanse president, dat hij zegt... dat hij 3,7 triljoen dollar gaat uitgeven het komende jaar omdat ik dan denk dat dat 3,7 triljoen dollar is. En dat is dus niet zo. Straks duidelijkheid, maar eerst het nieuws van vandaag. Maandag 14 februari. Een tevreden Geert Wilders vandaag. In zijn rechtszaak moet een hoge rechter getuige raadsheer Scholken... de man die een getuigendeskundige zou hebben beïnvloed. En hij kan een paar pittige vragen verwachten. In ieder geval wat hij daar te zoeken had op dat etentje... op het moment dat uh, de Jansen als uh, mijn getuigendeskundige... twee dagen later gehoord wordt en hoe hij dat in zijn hoofd heeft gehaald... En eh, nou ja, dat soort vragen, dus ik verheug me daar zeer op. Wilders mag volgende maand ook Arabist Hans Jansen horen... en Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks, die ook bij het etentje waren. Eigenlijk wilde Wilders veel meer getuigen horen, maar dat is afgewezen door de rechter. De zaak draait nu dus feitelijk om een etentje. Die, kwesties, die kwestie zou de hele zaak zomaar kunnen veranderen, zei de rechter. Niet uit te sluiten is dat de rechtbank gevolgen kan verbinden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 De volksopstanden in Egypte en Tunesië lijken te hebben geleid tot een domino-effect. Dit waren boze Iraniërs die vandaag marsen hielden... en foto's in brand staken van de Iraanse leider Seyed Ali Ghamenei. En wie goed luistert, hoort de simpele slogan... Mubarak ben Ali nu ook weg met Seyed Ali. De opstand werd hardhandig neergeslagen. Tientallen Iraniërs zouden zijn opgepakt en er is zeker één dode gemeld. Ook in Bahrein werden demonstraties de kop ingedrukt. De politie schoot met traangas en met rubberkogels. Protesten in Jemen verliepen relatief rustig. En er werd opnieuw gedemonstreerd in Egypte. Nu vooral door politieagenten en bankmedewerkers. Ze willen meer loon en betere arbeidsomstandigheden. Het leger roept op om toch alsjeblieft weer te gaan werken... want het gaat slecht met de Egyptische economie... Maar er is ook goed nieuws. Nederland heeft het negatieve reisadvies versoepeld. Ik wil tegen alle toeristen zeggen dat Egypte is een veilig land is. willen jullie allemaal hier komen. Dat zei Ahmed. Hij is reisgids die zichzelf Nederlands heeft geleerd. En we hebben er zelfs een mooie attractie bij, zegt hij. Het wereldberoemde plein. Ik heb de hele tijd bij Attahir Tahrir plaats gebleven. Ja. En aan het eind, wij hebben het gewonnen. In Amsterdam reden de bussen, de trams en de metro vandaag niet... Of minder vaak. Het personeel is de voortdurende bezuinigingen meer dan zat, het moet eens afgelopen zijn. Ook sommige reizigers waren niet echt goed gehumeurd. Dat vind ik zo vervelend. Maar ja, wat kan je eraan doen? Het kabinet wil bezuinigen. dus... Ja. Als er allemaal ander, andere vervoer komt, krijg je een hele andere regeling. Anders is alleen winstgevend. Anders rijden ze niet. Dus minder busje. Ik wist er niet heel van. En nu dat dit zegt, weet je, dan heb ik zoiets van. Daar maar. Morgen is Den Haag aan de beurt, woensdag Rotterdam. De regio's Haaglanden en Rotterdam probeerden de acties via de rechter tegen te houden, maar dat mislukte. En in Den Bosch besloot een vrouw haar man te laten verrassen door een verslaggever met een bosbloemen. Vanwege Vadertijdsdag natuurlijk. U weet natuurlijk van wie het is, ja, van uw vrouw. Ja, ja, dat weet ik wel, ja. Dit is zo'n merkwaardige reactie, die heb ik nog nooit ja, gehad nee. bij Omroep Brabant. Ik, ik houd er ook helemaal niet van. dus. Kent uw vrouw u een beetje? Nee. Nee, nee, nee dat is duidelijk. Ik denk er niet nee. Nee. Is het nog rechtstreeks op de radio, of niet? Dit is inderdaad rechtstreeks nee, op de radio. Niet, dat wil ik niet naar Duits gezonden wordt. Oh, helaas, dat is al gebeurd. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ja, en dat was dan nog een keer gebeurd. En het nieuws van morgen staat in de ochtendbladen... en die zijn gelezen door Mariel Hageman. De acties van de gemeentelijke vervoersbedrijven... zijn niet in het belang van de reiziger. In Spits krijgt de commerciële vervoerder Arriva de ruimte om uit te leggen... dat de gemeentelijke vervoerbedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... laag scoren op klanttevredenheid en efficiëntie. Als de commerciële vervoerders de exploitatie voor hun rekening nemen... komen er in de steden zelfs lijnen bij... Arriva wijst naar de andere delen van het land... waar ook bedrijven als Connection en Veolia... voor minder geld een betere dienstverlening zouden bieden. De vakbonden zijn bang dat het personeel straks de rekening gaat betalen. Eerder waren er al conflicten over de roosters. Arriva erkent dat de chauffeurs en machinisten in de nieuwe situatie wel iets meer moeten doen dan nu. NS heeft vandaag een brandbrief gestuurd aan de burgemeester van Amsterdam. Dagblad De Pers meent te weten dat de brief doorgestoken kaart is. Burgemeester Van der Laan zou de NS om zo'n brief hebben gevraagd. Volgens de pers heeft de burgemeester een probleem met de Koninginnedagfeesten. Hij is bang voor toestanden zoals bij het dansfeest in Hoek van Holland... en de Love Parade in Duisburg. Van der Laan wil het feest op Koninginnedag daarom een uur vroeger laten eindigen. De gemeenteraad voelt daar weinig voor... omdat het de afgelopen jaren juist vrij rustig is gebleven. Het is nu de vraag of die brandbrief de dwarsliggende raad gaat overtuigen... om Koninginnedag in Amsterdam vroeger te beëindigen. China wil in Colombia een goederen spoorlijn aanleggen... als alternatief voor het Panama-kanaal. De Volksrand schrijft over de onverzadigbare honger naar grondstoffen. Die zou de Chinezen aanzetten tot het aanleggen van... wat wordt genoemd een droogkanaal door Colombia. De Colombiaanse president bevestigt dat de plannen... voor een 220 kilometer lange spoorlijn in een vergevorderd stadium zijn. De Chinezen willen ruim 5 miljard euro in het project steken... Colombia heeft veel belang bij de overeenkomst met China. Dat land is inmiddels, na de Verenigde Staten, de grootste handelspartner. En de verhoudingen met de Verenigde Staten zijn niet meer wat ze geweest zijn. Een vergeelde trouwfoto, een pasfoto, een kiekje met drie vriendinnen. Maar ook foto's van stapels lijken. Meer dan 130.000 beelden van de Holocaust zijn sinds kort online te doorzoeken via Google. Het Nederlands Dagblad vroeg zich af of de samenwerking tussen het Holocaustarchief archief van, de, van Yad Vashem en een commercieel bedrijf risico's met zich meebrengt. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie meent dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. Volgens woordvoerder Jeroen Kemperman is het goed dat de informatie voor iedereen toegankelijk is geworden. Dat de foto's op een server staan van een commercieel bedrijf als Google vindt hij niet zo bijzonder. Zolang je de originele foto's zelf nog in de kluis hebt, is er niets aan de hand. Het AD heeft een interview met historicus Kees Vasseur. Morgen verschijnt een nieuw boek, De Gekroonde Republiek. Daarin neemt hij onder meer de toekomst van de monarchie onder de loep. Vasseur verzet zich tegen kwalificaties... als zou hij een schrijvende lakij zijn en een spreekbuis van de Oranjes. Hij zegt zelfs dat hij geen monarchist is. Maar de roep om afschaffing steunt hij niet. Vasseur ziet het Oranjehuis als een erfstuk van de Nederlandse Republiek. Wat Vasseur betreft heeft het Koningshuis nog wel degelijk toekomst. Beatrix heeft het al sterk gemoderniseerd... en van Nederland nog meer een koninkrijk zonder Franje gemaakt. Maar wanneer ze aftreedt, weet ook Vasseur niet. Dat weet volgens hem alleen koningin Beatrix zelf. In 2014 bestaat de monarchie 200 jaar. Wie weet roept dat gedachte op, zegt de historicus in het AD. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En dat was R.E.M. met Uberlin. Voor de eerste keer stonden vanavond de lijsttrekkers van de Eerste Kamer... tegenover elkaar in een debat. Een primeur voor de Nederlandse politiek. Wat leverde dit debat op voor de geïnteresseerde kiezer in de twaalf provincies? Want daar gaan die verkiezingen wel degelijk over. Politiek redacteur Hans Andringa. Zaten er uh, meer provinciale onderwerpen in vanavond dan gisteren? Nee, voor degenen die daarop zaten te hopen was het weer een, uh, een grote tegenvaller... Het ging heel erg over uh, de landelijke politiek. Uh, nou ja, dus denk dan aan uh, het financieringstekort, aan uh, de werkgelegenheid, aan uh, Europese wetgeving en noem maar op in uh, heel weinig uh, provincies. Ik geloof dat het één keer genoemd is, maar dan alleen genoemd, maar niet verder uitgediept. Nee. Dus waar ging het wel over? Gewoon over die meerderheid in de Eerste Kamer die het kabinet straks nodig heeft? Of? Nou, er waren een viertal uh, stellingen van tevoren waarover uh, gedebatteerd werd. Uh, uh, dat dit uh, kabinet uh, goed is voor de economie, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld was er een stelling, nou er is weinig eh, provinciaal, het ging over het Europese immigratiebeleid. En inderdaad waar je zelf aan refereert, eh, zonder een meerderheid in de Eerste Kamer kan dit kabinet niet verder regeren. Nou, daar eh, zat eigenlijk meteen wel het... Eh, meest onthullende deel van dit debat. Want uh, VVD en CDA deden daar eigenlijk helemaal niet zo geheimzinnig over. A, willen zij natuurlijk dat die meerderheid ook in de Eerste Kamer komt. Maar als dat niet gebeurt, dan kan dat ook wel uh, heel vervelende gevolgen hebben. Uh, we gaan een stukje horen van uh, Loek Hermans en van uh, Elko Brinkman... respectievelijk de lijsttrekkers voor de VVD en het CDA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 bijna het onmogelijk toch gewoon te presteren. Dus dat is gewoon waar. Maar het wordt wel heel moeilijk. Ik denk dat het heel belangrijk is als... men wil dat de overheidsfinanciën op orde komen... als de mensen in hun eigen kracht weer kunnen gaan komen... dan is het van belang dat de partijen, VVD en CDA... met de gedoogsteun van de PVV, dat die meerderheid krijgen. Maakt het u nog wat uit wie hierin nee. verliest of vindt? Of, uh... Ik wil het liefst dat mensen zoveel mogelijk op de VVD stemmen. Beter voor de stabiliteit van het kabinet. Wat zegt u nu? Wel beter voor de stabiliteit van het kabinet. Mensen als... die thuis zijn gebleven de vorige keer... omdat ze dachten... Ach, valt wel mee. Nee, we hebben de stemmen wel nodig. En het CDA is altijd ervoor geweest om de stabiliteit in dit land... en niet van verkiezing naar verkiezing te gaan. Dus gewoon CDA stemmen. Maar dat betekent dat... Ja. Nou ja, nee, maar ja, dat is wel een mededeling contra. van enige waarde. Want dat betekent dus dat als het CDA verliest... Ja, dat is en het staat in de peilingen niet zo goed... U zei zelf dat het ging over de stabiliteit van het kabinet... dat je daarvoor op het CDA moet stemmen. Nou draai ik het om. Als u dus verliest, dan is de stabiliteit van het kabinet in gevaar. Dan hebt u een nieuwe uitzending... Hij is wel handig, hè, die Ferry? Even omdraaien. En, uh... Ja, maar goed, uh, het maakt natuurlijk ook wel duidelijk... dat uh, stel dat uh, de uitslag bij deze provinciale verkiezingen... heel negatief uitpakt voor het CDA, dat die partij natuurlijk wel dubbel in de problemen zit. Ten eerste dat die meerderheid voor dit kabinet er niet is... en ten tweede dat je dan ook grote kans hebt dat de onrust in de partij... die net weer een beetje gedempt is na dat uh, beroemde congres inmiddels in Arnhem... Mm. dat het dan eigenlijk weer overnieuw begint. Is het wel zo goed dat wij met de PVV in één kabinet zijn gaan, uh, gaan zitten? Want kijk maar eens naar de uitslag. De leden, de kiezers lopen weg. Ja. Dan zou ik denken, het eerste wat de oppositie dan dus doet als het kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer is dat kabinet wegstemmen. Bleek dat ook vanavond dat dat dan gaat gebeuren? Nee, uh, ik had al eerder bij een rondje langs uh, de Eerste Kamerleden... bij de huidige fractie, dat ze het eigenlijk wel heel spannend vinden... als dat zou gebeuren. En ten tweede heb je natuurlijk ook de kans... dat uh, als er geen meerderheid is voor het kabinet... dat je als oppositie dan een hele grote invloed hebt. Kijk nog maar eens naar het uh, debat over de BTW... dat eind december in de Eerste Kamer werd gehouden. Dat dat in elk geval een beetje verzacht kon worden, een half jaar uitgesteld. Nou, diezelfde mening... Uh, bleek vanavond, die hebben ze nog steeds. Ze kunnen dan zeggen van nou, we schrijven nu een verkiezing uit. Ze kunnen natuurlijk ook zeggen van wij moeten, wij moeten met, met alle partijen in de Staten-Generaal gaan onderhandelen... van wat zijn jullie wensenlijstjes, laten we het regeerakkoord openbreken. Wat Ik gebeurt... denk dat het kabinet op de, op de meest zware maatregelen die ze hebben voorgenomen... dat ze hier in de Eerste Kamer keer op keer sneuvelen. Eén ding is zeker dat zonder een meerderheid in deze Kamer... dit kabinetsbeleid niet door kan. Ja. Dus als mensen zeggen, nou ik wil dit blij toch op zijn minst nog eens een keer extra tegen het lichaam hebben... dan doen ze er erg verstandig aan om rechts niet aan een meerderheid te helpen. Het is niet zo dat het kabinet valt als er geen meerderheid in de Eerste Kamer krijgt. Dus de mensen mogen gewoon stemmen op wie ze willen...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 Maar alleen Bart als uh, laatste van de Partij van de Arbeid. Ja, goed. <tankt> Dankjewel Hans voor deze uh, korte en krachtige samenvatting. van de belangrijkste punten uit het debat. Zegt, denk ik, al wel wat over het debat. Maar we hebben nog drie mensen. die er voor ons naar gekeken hebben. Uh, namelijk de Watchers. die ook tijdens de formatie. voor ons de verschillende partijen in de gaten hebben gehouden. Rob Oudkerk heeft toen. en nu de PVV. Onder de loep genomen. Goedenavond, meneer Oudkerk. Goedenavond. Arendt-Jan Boekenstein uh, beschouwt het optreden van de Partij van de Arbeid. Goedenavond, meneer Boekenstein. En Elsbert Etty uh, onderzoekt hoe het CDA doet. Goedenavond, Goedenavond, mevrouw Etty. Um, met u te beginnen. Um, waar hebben we eigenlijk naar gekeken vanavond? Ik hoorde iemand zeggen, een, een debat tussen mensen waar we niet op kunnen stemmen. Was het een beetje zinvol eigenlijk om het zo te doen? Uh, ja, dat lijkt, me, dat lijkt mij wel... Uh, uh... Maar ja, waar ik naar gekeken heb, wat mij als CDA-watcher het meest uh, opviel... kijkend en luisterend naar Brinkman... Mm -hmm. dat was dat ik me steeds afvroeg... waar is dat een derde deel van het CDA gebleven... wat op dat congres, wat net werd uh, genoemd, het congres in Arnhem... zo fel geprotesteerd heeft uh, tegen deelname aan dit, aan dit kabinet. Die... Groep wordt helemaal niet vertegenwoordigd. En ik had ook sterk de indruk dat Brinkman helemaal geen affiniteit heeft met hun punten. Dus als het over bijvoorbeeld immigratiebeleid ging... of eigenlijk over ieder onderwerp wat werd aangesneden... daar vertegenwoordigde hij eigenlijk uh, de meerderheid in het CDA. Dus ja. de lijn Verhagen. En ja, wat ik me afvroeg is hoe willen ze nu bij de komende verkiezing die kiezers terugwinnen die toen zijn weggelopen, die ja. toen zijn weggebleven. Ik wil zo, zo meteen nog nader ingaan op de rol van Brinkman. En, maar nu even, wat, wat had hij dan wel moeten doen, volgens u? Want daar had hij dan voortdurend moeten zeggen... nou, de twee derde vindt dit, maar een derde van mij vindt dat? Of... En nou nee, het gaat er meer om dat in de hele campagne... Hè, die, die is nog jong, maar in ieder geval uh, in, de, in, de, ja. in de persoon van Brinkman... dat dat helemaal weggemoffeld wordt, dat hij daar steeds overheen praat, alsof het hele CDA achter dit kabinet, achter dit gedoogkabinet staat, en alsof hij uh, ja, dat eigenlijk niet meer hoeft uit te leggen. Hm. Maar ik denk dat hij daar ook staat om kiezers te winnen en om te voorkomen dat het CDA nog verder uh, daalt en nog veel meer uh, kiezers gaat verliezen. Want dan krijg je inderdaad, ja, wat Hans net zei, dat die hele onrust in die partij uh, terug zou komen hm. in verhevigde mate... En ja goed, dat, dat zou dan ook de stabiliteit van het kabinet natuurlijk... Maar zou dat ja. ook de reden kunnen zijn dat Brinkman... juist nu nog een beetje voorzichtig is? Want ik vond hem juist over immigratie en over de hoofddoekjes... dat hij heel erg vaag is, volgens mij, met de bedoeling... om zowel die tweederde als die derde niet van zich te vervreemden... de voor- en, maar, en de tegenstanders. Maar ja, ja. Ik vond hem niet voorzichtig, ik vond hem vlak op die punten. Ja. Ik, ik ga er even, vlak, even deze okay. discussie nu ja. uh, stoppen... want ik wil het eerst nog even heel algemeen meer over het debat hebben... zometeen meer op de lijsttrekkers ingaan. Meneer Oudkerk, hebt u er van genomen? Van het debat? Uh, nee, ik zag uh, drie uh, oud-ministers, senioren en vijf uh, aspirant junioren, een vertoning opvoeren waarvan ik in ieder geval dacht: uh, jongens, we kunnen niet rechtstreeks op jullie stemmen. En één meisje, um, ik vind het een Laat ik het voorzichtig uitdrukken, toch wel een democratisch drama wat zich hier voltrekt. Namelijk, uh, we spelen allemaal een beetje tweede kamertje, corrigerende tweede kamertje leden. Dat zijn eigenlijk allemaal mensen die zich dolgraag voor de Tweede Kamer zouden kunnen ka willen kandideren. Maar naar mijn mening is het staatsrechtelijk zo dat de Eerste Kamer de kwaliteit van de wetgeving toetst en uh, niet in het leven is geroepen om negen maanden na verkiezingen... Uh, dat wat ons democratisch in de, eerste, of in de Tweede Kamer niet bevalt... nog eens dunnetjes in de Eerste Kamer over te doen. Ja. Dus als je nou de politiek wil vervreemden van het volk... dan, da, dan moet je het zo onduidelijk maken als vanavond. En dit ging totaal niet over provinciale staten. Het ging alleen maar over landelijke politiek. Ja. Meneer Boekestein, het woord provincie is... Eén keer gevallen, meen ik. En toen was het nog een beetje een moeilijke draai van meneer Tissel om het erin te krijgen. Is dat inderdaad zo schadelijk als meneer Oudkerk nu zegt? Nou, het werkt natuurlijk wel vervreemd. Aan de andere kant, we weten allemaal natuurlijk dat een, de meerderheid in de Eerste Kamer natuurlijk belangrijk is nu politiek. En dan kan je ook heel goed begrijpen dat landelijke thema's gaan domineren. Wat ik zelf opvallend vond, is dat we hadden hier allemaal oude rotten. Brinkman, mm -hmm. Hermans, dat zijn hele degelijke jongens natuurlijk. Hè? En er was één nieuwkomer. Dat was Machiel de Graaf. Ja. Nou, die, die, zou, het van de dus, die zou het dus eigenlijk heel slecht moeten doen, want die heeft nauwelijks ervaringen. Nou, kijk nou eens, hij deed het eigenlijk helemaal niet slecht. En dat vond ik eigenlijk heel interessant ervan. Iemand als Marleen Bart is Tweede Kamerlid geweest, voorzitter van de GGZ. Dat is een doorgewinterde dame. En die deed het eigenlijk helemaal niet veel beter dan Magilde de Graaf. Nou, met alle permissie, dat is niet uw terrein, de PVV. Dat is het terrein van meneer Oudkerk. Meneer Oudkerk. Die, hoor? Ja, daar mag Aard Jan best iets over zeggen, hoor. Meneer Oudkerk, hoe deed hij het? Magilde de Graaf, de debutant. Hij deed inderdaad niet slecht, maar um, laten we zeggen... het is nog geen Geert Wilders. Ik vond zijn begin niet sterk. Hè. Tijd voor de PVV was de leuze van de PVV... en hij begon onmiddellijk echt van tevoren geoefend te vertellen... voor welke partij het in ieder geval geen tijd meer was. De PvdA ja. vond, ik, vond ik niet goed. Ik vond ook die ingestudeerde zinnetjes zoals... Uh, wij gaan voor de verplegers en mevrouw Bart voor de PvdA gaat voor de veelplegers. Ja, ja jongens, um, dat kunnen we natuurlijk allemaal oefenen... Um, hij, hij, ja, weet je, ik vond hem niet heel erg uit de verf komen... maar um, op sommige punten deed hij het toch wel buitengewoon slim. Bijvoorbeeld toen hij uh, Kuiper van de ChristenUnie ja. echt dwars, dwars. zette... Ja. door te zeggen, um, u vindt toch ook dat het christendom duizend keer... Ja. Uh, zoveel betekenis nou, heeft weet, als het land. Weet, weet, weet u wat? Dat, briljant, dat, dat, ja, dat ja, fragment briljant. hebben we volgens mij klaarstaan. Ja. Laten we daar heel even naar luisteren. U ziet niet het verschil... Uh, tussen bijvoorbeeld het christendom en de islam. En de heer Rauwvoet heeft deze vraag ook al een keer gekregen. En ik ga hem u ook stellen. Vindt u niet dat het christendom cultureel, maar ook religieus gezien... en ook ideologisch gezien misschien wel... duizend treden hoger staat dan de islam? Kunt u daar antwoord op geven? Ik geloof uh, inderdaad dat het christendom hoger staat dan de islam. Dat wil ik uh, gerust uh, zeggen. Uh, ik vind ook een groot verschil tussen de islam en het christendom. De islam kent Christus niet... Uh, in de, in, op de manier zoals het christendom die kent. Als redder, als verlosser. Iemand die genade heeft gebracht. Dat is wezenlijk iets anders. En dat maakt ook een cultuur anders. Dat legt veel meer nadruk op de liefde en de vergeving en de acceptatie van elkaar. Dan inderdaad wat ik waarneem binnen de islam. Dus er is een verschil. Maar we leven in een rechtsstaat. We gunnen elkaar de vrijheid. En we gunnen ook de moslims hier de vrijheid om hier te zijn. Wat was daar zo verschrikkelijk slim aan? Had C. Nou, ik bedoel, het was uitlokking. Mm. Maar het feit dat onmiddellijk Strafbare gezegd wordt. Ja, uitlokking. Mm -hmm. <laughs> ja, maar dat, dat maakt je de Graaf niet zoveel uit, denk <laughs> <Okay>. ik. Um, <laughs> zo. Uh, het feit dat hij uh, uh, onmiddellijk. Zegt de man van de ChristenUnie, notabene: uh, uh, Ik sla het christendom uh, uh, staat hoger dan de islam. Het wordt hier ja. niet door de PVV gezegd, maar door de ChristenUnie. Ik voorspel u: dit gaat nog een uh, uh, magnifieke rol spelen in uh, de campagne. Meneer Boekestein zat heel in. Uh, uh, ja, weet je wat ik zo mooi eraan vind? Je zag dus die man van de ChristenUnie, he, vol moraal. En die was ook gewend, die, heerlijk, die kon even uitleggen waarom het christendom dus hoger stond dan de islam. Terwijl hij had moeten nadenken: ja. dit klieft zijn partij door het midden. En je ziet ook dat er Verkeerd electoraal tussen de ChristenUnie en de PVV. Want er zijn nogal wat christenen. Ga maar het land in. Moet je eens horen wat ze over de islamen. Waarom Waarom ik... klieft de ChristenUnie ja, door doormidden? Ik denk dat de ChristenUnie, dat iedereen die daar lid van is en dit die vindt. daarop stemt, uh, dit vindt. Ik vond het ook helemaal geen briljante vraag. Ik begrijp eerlijk gezegd niet wat er briljant aan, uh, aan is. Het, het maakt namelijk het En maakt het antwoord vond ik nogal voor de hand liggend. Ik bedoel, als een liberaal zo'n antwoord had gegeven. Ja, dan had het uh, de VVD doormidden gekliefd, maar. Het, het kijk, christendom kijk, staat hoger dan de islam. Dat is nogal een beetje een beetje iedere christen hoor, beetje een beetje een beetje een moslim worden. Uh, maar een beetje een is dat je, dus de, de, dat je de eenzame positie van de beetje een beetje een beetje de beetje dat allemaal niet mag, weet je wel. dat het opeens een beetje een je. Ja. een Dat het beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een de een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een een van twee van de drie juryleden. Uh, ik vond hem nogal grof, hoor. En, okay. uh, ja. ja, nee, ik ja, dat hem... maakt het voldoende nog hoger, joh. Ik vond hem grof en, en, en behoorlijk ordinair eigenlijk. Maak er een zes minuutje van. Nee, nee, nee, nee. <laughs> vijf, vijf. Nee. Aard Jan Boekstein. Hoe deed Marleen Bart het? Ook een uh, nieuwkomer in uh, de Eerste Kamer. Nou, ze, ze deed het aardig. Het is wel een mevrouw met voormalig Tweede kamerlid dus ervaring, hè? Die heeft dus echt heel veel ervaring. Hij is voorzitter van de GGZ geweest. Dat is niet de eerste het beste. Ik vond het wel. Ik moet wel kritisch zijn. Ik vond het ontzettend ingestudeerd. Het ja. kwam er, de ene zin kwam er naar de andere was heel duidelijk ontzettend ja. hard met haar gewerkt. Ik over Sinterklaas heel erg ja. over nagedacht. Ja. En ik hou daar niet zo van, persoonlijk. En het tweede, en het tweede is, ik heb ook inhoudelijk probleem. Ze koos dus heel erg uh, voor de kern van het PvdA-programma. Eerlijk delen. Ja. Volgens mij, als je objectief commentator probeert te zijn en dan probeer ik krampachtig te zijn. Dan moet een oppositiepartij moet natuurlijk een weg drijven tussen de coalitie. Daar gaat het om. Dan daar is de muziek te vinden. Nou. Heeft nou mevrouw Bart op enig moment in het debat met het eerlijk delen... een weg gedreven tussen bijvoorbeeld de PVV en de VVD of pv cda Ik dacht van niet. En dat vind ik dan zagen toch Dat uh, zagen we hier, want nominaal uh, is de Partij van de Arbeid... dat zagen we hier, een leider van de oppositie staan. Zei het in de Eerste Kamer. Nou, laat ik het heel vriendelijk beantwoorden. Als, ze, als uh, mevrouw Bart, als ze spontaan is, heel intelligent en goed kan uh, doen. En niet, niet ingestudeerde, dan kan dat heel wat worden. Maar vandaag heb ik echt een ingestudeerde toestand gezien. Met andere woorden, een, be een beetje beginners uh, Nou, dat wil ik maar, dat, zeg maar zij is geen beginner. Nee, zij maar, is op, geen beginner. Ze heeft veel zo meer ervaring dan Magiel. En dan kunnen we ook strenger zijn, vind ja. ik. Ja. Toch? En, uh, en, en, en, even, even, uh, even positief, want u zit hier niet alleen om kritiek te geven, maar u moet zorgen dat de Partij van de Arbeid die verkiezingen gaat winnen. Wat, uh, wat zou ze moeten verbeteren, behalve dat ze wat losser zou moeten worden? Nou weet je, maar dat is, dat is mijn persoonlijke opvatting. Die heb ik al vaker gezegd. De winst van de PVDA zit niet op de linkerkant. Kijk maar hoe het met de SP gaat. Daar gaat het electoraal niet goed mee. De PVDA moet een beetje naar rechts opschuiven. Dan kan ze een weg gaan drijven in deze coalitie, en dan kan ze in de toekomst weer gaan regeren. En dat deed hij niet vanavond? Nee, wat Kees Vendrik gedaan heeft bij GroenLinks... Hè, het her moderniseren van de economische paragraaf... als de PvdA dat gaat doen... dan kunnen er in de toekomst nog spannender dingen gebeuren. Meneer Oudkerk, toch even... heel even uit buiten de rol als PvdA mee eens? Ja, ik denk dat... Uh, arndt Boekenstein hier volkomen gelijk in heeft. PvdA wet op dit moment... op een uh, hele stal verkeerde paarden. Ja, dat vind ik ook. Goed. Je had het al even over uh, Brinkman. Je voornaamste probleem met hem... Uh, dat hij alleen die twee derde uh, van het CDA vertegenwoordigt... die althans op het congres instemden met deelname aan deze coalitie. Uh, is, was dat je voornaamste bezwaar inderdaad vanavond? Nou, ik had wel meer bezwaren. Ik zag ook um, <kugels> de oude Brinkman uh, staan... Uh, met dezelfde mimiek en dezelfde motoriek die hij... Hij had dan weliswaar geen shuffle. Dat was hem onmogelijk gemaakt. Maar het had toch, toch allemaal... het had misschien nog wat leven Ja, misschien in gaat hij nog swingen. Maar het had <laughs> toch allemaal iets uh, plichtmatigs... en hmm. weinig inspirerends. En um, nou ja, hij stond hier... Uh, de macht te vertegenwoordigen en ook de macht in het CDA te vertegenwoordigen. Wat hij bijna letterlijk zei ook, namelijk... wij zijn er altijd voor de continuïteit precies, precies. en de stabiliteit. Ja. En de stabiliteit, en dat stond hij daar te vertegenwoordigen. En als het echt om punten ging waar, waar toch uh, grote beroering over is geweest... en nog steeds is, mag ik hopen... In het CDA, zoals over het immigratiebeleid, gezinshereniging. Illegaliteit. Illegaliteit dan. Daarvan. Probeerde hij daar overheen te uh, praten. En als het dan over gezinshereniging ging, dan probeerde hij daar onmiddellijk over illegaliteit en vrouwenhandel te beginnen. Mm -hmm. En toen zei hij ook nog een paar erg domme dingen. Alsof je dat per individu kon bekijken bij de IND. Zoals van als er iemand binnenkomt die al voor de vijfde keer uh, wil gaan trouwen. Dan gaan we daar een stokje voor steken. Dus, ja, dat, dat, dat, dat slaat nergens op. Dat, dat, is, dat is gewoon een beetje demagogisch uh, gekwek. En dat is toch beneden zijn waardigheid, zou ik zeggen. Hmm. Dus nee, ik vond, niet, uh, ik vond hem niet uit de verf komen. Ik vond hem niet briljant. Nee. Aad-Jan Boekerschein? Nou, wat ik wel... Als we het gelijk hè. Brinkman heeft een hele moeilijke positie. Twee vleugels die het echt moeilijk met elkaar hebben. Laten we ook eerlijk zijn, als het kabinet straalt... dan gaat het gebeuren bij het CDA, dat is volstrekt duidelijk. Hè? Het is ook zo van... Als je, je wil daar gaan de zetels ervan af. Ja, ja. En als je de stabiliteitskaart speelt in een situatie die niet die niet stabiel is, is dat ook een beetje link, lijkt me. Maar wat hij slim deed, hij zei van... in Europa zijn er allemaal dingen aan de hand. En, er zijn, en we hebben nou die redenvoering van Cameron gezien... en van Merkel en zo, met andere woorden. Dus de, wat dit kabinet wil gaan doen met die verdragen... daar zijn ook nu kansen op om die te hervormen. Dat was wel slim van hem, maar het was ook een manier van hem... om dan misschien ook mensen uh, op zijn linkervleugel gerust te stellen. Maar dat is, het, is het ook een manier uh, om mensen... naar de Provinciale Statenverkiezingen te krijgen... Dat weet ik niet. En, nee, maar het uh, is wel zo, dat ik denk dat van de CDA-stemmers, zij het meest gezagsgetrouw zijn. Mm? Hè? Ja. Ja. Dan moeten ze daar maar een beetje op hopen. En, dus en daar de laatste heb... tijd weinig van gebleken. Ja, ja. ja en, dat, en dat congres was ja. natuurlijk echt een doorbraak wat dat ja. betreft. Want ja. toen bleken ze dus niet zo gezagsgetrouw te zijn. Ja, Integendeel. Even, even een kort slotrondje. Kees Vendrik is er niet. Die uh, houdt voor ons normaal gesproken de VVD in de gaten. Aand Jan Boekestein, uh, hoe deed Hermans het? Kort. Nou, ik ben natuurlijk ja. partijdig. Ik vond, ik, ik, laat ik het <lacht> zo zeggen, ik vond Loek Hermans soepeler dan uh, Brinkman, eigenlijk. Loek Hermans is een hele makkelijke debater. Met ontzettend veel ervaring daarin. Hij werd overigens, hij had het moeilijk. De coalitie werd veel aangevallen. aangevallen ja. Vond ook dat uh, die meneer van GroenLinks wel erg veel zenduren uh, kreeg. Meneer Mingelen. En, uh, maar, maar hij hij was heel soepel en kon het goed doen. Ik vond Brinkman wat starder reageren. En als met Eddie, uh, Hermans? Nou, ik val er echt bij in slaap. <lacht> ik vind het zo'n... Zo, uh, zo soepel dat je... Ja, nou, zo'n routine uh, mm. man, eigenlijk. En ook, ook ja, zoals hij praat. Nee, ik vond het... Uh, en, uh, nee, ik vond het nee. bepaald niet inspirerend. En hij zit op rozen. En dat, en, dat, en dat straalt hij ook uit. Van ons kan niks gebeuren. Ja, Rob Oudkerk nog even heel kort tot slot over Hermans. Positief. Hij was de enige die uh, niet met ingestudeerde one-liners kwam. Ja. Uh, negatief. Uh, ontzettende old school politics. Goed. Duidelijke oordelen. Hartelijk dank, Elspeth Etty, aan Jan Boekenstein en Rob Oudkeer. En Hans-Omerga. Radiohead was dat met no surprises. En dat staat op de cd. Oké, okay, computer, dat is een soort van bruggetje. Want al eerder bond een computer de strijd aan met de mens. Dat ging toen om de schaakcomputer Deep Blue 2 van IBM. Die nam het op tegen de toenmalige wereldkampioen Garry Kasparov. En won. En vanavond zal een computer, die Watson heet... aantreden in het Amerikaanse kennisquizprogramma Jeopardy. En proberen de twee beste kandidaten die dat programma ooit heeft gehad te verslaan. Ik spreek erover met twee terzaken deskundigen. In Groningen is dat Johan Bos. Ik noemde hem daar straks hoogleraar computationale semantiek. Maar u zegt zelf geloof ik informatiekunde, hè, meneer Bos. Ja, dat kun je ook zeggen. Dat is iets uh, eenvoudiger. Ja, want dat andere, ja. ik zei, dat is volgens mij gewoon taal en rekenen, of niet? Uh, betekenis en rekenen. Oh, betekenis en rekenen. Betekenis van taal, Goed, dit geval. Nou, wat, wat dat in het geval van Watson uh, precies betekent, gaan we zo meteen bespreken. Hier in de studio zit ook uh, Mark Terling van uh, IBM. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, meneer Bos, bij Jeopardy krijgt de uh, kandidaat een antwoord te zien waar hij vervolgens de juiste vraag bij moet verzinnen. Dat is de opzet uh, van, die, uh, van die quiz, toch, ja? Dat is zo ongeveer de opzet, ja. Als een soort uh, gag hebben ze dat uh, niet als een standaard quiz uh, gepresenteerd, maar ja, de vraag wordt uh, in een soort antwoordvorm voorgelezen en het antwoord moet in een vraagvorm worden gegeven. Ja. Nou heeft Watson al een, uh, een beetje mogen oefenen en dat ging best eerder. aardig. Laten we even luisteren. Tweens can spend hours on this 140 character Ach. max website created by a 10 person startup called Obvious. What is Twitter? Worst actress of the decade went to this celebutant for films including House of Wax and The Hottie and The Naughty. What is Paris Hilton? All right, here we go. In Weimar, Schiller's house is around the corner from the home of this great author. Who is Johan Wolfgang van Goethe? Very nicely pronounced. Ja, nou, alle 13 goed. Dus uh, een eitje voor zo'n computer, meneer Bos, of niet? Nou, niet echt. Uh, het is uh, een, een ongelooflijk moeilijk probleem. En wat we vanavond of vannacht gaan zien, ja, dat wordt heel spannend. En waarom is het zo belangrijk? Nou, sinds de komst van de computer in de jaren 50 en jaren 60 is het altijd al een droom geweest om ja, met een computer te communiceren zoals je met een andere mens doet. Gewoon een goed gesprek, ja. Nou, niet een gesprek, maar in je gewone eigen taal, in mm -hmm. een menselijke taal en niet in een programmeertaal. Mm -hmm. En ja, dat bleek wel een behoorlijk moeilijk probleem te zijn. En ja, vannacht kunnen we zien of, of computers echt uh, menselijke taal kunnen begrijpen. Want dat, dat is uh, waarom vooral die moeilijkheid zit... dat uh, die computer die vragen goed moet kunnen begrijpen... Als je die vragen goed wil beantwoorden, moet je de juiste betekenis van, uh, van de vraag weten. Anders lukt het niet. Ja, uh, Mark Tering, Nog heel even dat spelletje. Uh, beschrijven. het is, wat gebeurt daar precies? Is het iets als setting uh, als 2 voor 12? Of hoe moet je oh, het, het me voorstellen? Is, het is wat, wat spannender dan 2 voor 12. De bedragen ja. te winnen zijn ook wat groter dan 2 voor 12. Je krijgt uh, zes categorieën. Um, in die zes categorieën, die, dat zijn meestal alweer woordspelingscategorieën. Dus het is niet zomaar landen, maar het is t countries of het zijn niet vice maar vice-presidents, dus dingen die vice-presidenten of anders gedaan hebben. En daar worden een aantal bedragen aan gedaan. Dus Watson moet, zoals dat ook bij die Blue gebeurde, gaan kijken... wat wordt mijn gamingstrategie, op welke manier ga ik het spel spelen... wat ga ik inzetten, ik heb twee andere tegenstanders die gaan dus hij inzetten. moet meer doen dan alleen maar goede antwoorden geven. Hij hebben. moet veel meer doen, oh. en, en niet alleen het antwoord... en ik denk dat het makkelijkste voor Watson is inderdaad het... Uh, het, het spelstrategie-element. Het moeilijkste, en dat is niet zozeer de taal binnenhalen... Dat, dat, dat was wel in het begin de opgave, daar waren we redelijk snel doorheen. Nee, het is het interpreteren om het juiste antwoord te doen. En Watson die leest ongeveer 200 miljoen bladzijden per seconde... zeg maar een miljoen boeken, en moet daar dan in een hele korte tijd... met heel veel vertrouwen het antwoord vinden op die vraag. Dus hij moet A, de vraag begrijpen... Ja. B. Moet je ook nog eens kijken. wat is het antwoord? Wat u zegt, hoort, Meneer Bos zei net. Dat, dat, dat is eigenlijk een enorme vooruitgang. in de is een enorm, computer kunnen is een zeggen. Maar, even, maar u zegt. ja, daar waren we eigenlijk vrij snel uit. Daar waren we vrij snel uit. Dat, dat, dat wilde ik niet arrogant doen. <lacht> dat, dat, dat, ja, was, dat klinkt het wel een beetje. Bijna. Nou, on, onze modellen waren veel meer in de waarschijnlijkheid. Op het moment dat we de vraag begrepen. als woorden. Hmm. moesten we nou ook nog eens een keer. de context waarin het antwoord. gevonden ja, worden. Het gaat om ja, connotaties, verborgen dus, betekenissen, woordgrapjes. Precies. En wat ik nou heel van. U koos dus een van de antwoorden waar we in het begin heel moeite mee hadden. Op het moment dat je het over geografie hebt, dan heb je het over Hilton Hotels in Parijs. Ja. Op het moment dat je gaat zoeken op Hilton en Paris... dan vind je ook, zoals we net al hoorden, hele andere dingen die verwarrend zijn. Dus wat voor ons de uitdaging was om Watson uit verschillende categorieën... verschillende onderwerpen, verschillende domeinen, verschillende bronnen... want Watson zit niet op het internet. Hè? Watson nee. staat net als u en ik als wij dit spel spelen... met een, een, een, de kennis die die verzameld heeft voor letterlijk de bussen waar hij ook met die ene vinger... die we hem gegeven hebben, op moet gaan drukken. Ja, want hij, hij, de, Al die informatie is er dus ingestopt. Ik kreeg meteen dat beeld van... dat is een prachtige een, een idee van een uh, Zuid-Amerikaanse Borgis. Mm -hmm. Een bibliotheek waar alle boeken van de hele wereld in staan. Is dat Watson? Um, we zijn nog niet zover dat we de hele wereld erin hebben. Maar Watson heeft wel de grootste en belangrijkste hoeveelheid documenten... uit de Verenigde Staten bij zich. Dus denk aan Encyclopedia Britannica... denk aan National Geographic, denk aan webbloks en denk aan heel veel roddelbladen. Want hij moet natuurlijk ook in verschillende sectoren... met ja. vertrouwen iets kunnen roepen. Ja. Meneer Bos, u werkt zelf aan dit soort... Uh, vraag-antwoord-systemen in, in computers. Hè? Kunt u mij ja. als uh, echt een redelijke digibet proberen uit te leggen hoe dat in zijn werk gaat? Ja... Je moet eerst. Uh, ja, wat je krijgt, dus je een vraag en je hebt een, document, uh, een, een collectie van tekstdocumenten. Die vraag wordt geanalyseerd, uh, taalkundig geanalyseerd. Dat, dat is een vereist om ook uh, de betekenis van die vraag te kennen. En wat je doet, is wat je zeg maar, op de middelbare school uh, gedaan hebt, uh, ontleden. Dus ja. waar zit het onderwerp, waar zit het werkwoord, waar ja. het leidend voorwerp. Ja. En dat gebruik je om. Uh, ja, om een betekenis van die vraag vast te leggen. Ja. Nou, het probleem is in, met de menselijke taal is dat uh, heel veel bijna alle woorden hebben meerdere betekenissen. En uh, bijvoorbeeld uh, een aap. Hè, als je, een aap kan een, een dier zijn, maar ja, een je aap kunt ook een, een, een aap en, ja. van een jongen. Ja. Ja? Of uh, de, de aap uit de mouw, dat heeft helemaal niks met een, een dier te maken. Dus hoe los je dat op, dat probleem? Ja, nou, dat is een heel moeilijk probleem. En uh, de, de manier waarop uh, Watson dat oplost is uh, zeggen van, we lossen niet op, we proberen alle mogelijke interpretaties... en die gaan we allemaal parallel of op hetzelfde moment uitproberen. En dan kijken we wat eruit komt voor antwoord. Maar dan moet je en... dus heel snel ontzettend veel dingen kunnen vergelijken. Precies, en dat kan die supercomputer. Ja. Dus, de, dus snelheid is, is een heel belangrijk onderdeel van het proces. Dat is heel belangrijk. Ik heb uh, met uh, mensen die daar bij IBM, die, die daar gewerkt hebben... Aan, aan, het, uh, aan het programmeren van Watson... Uh, die zeiden, als je dat op een gewone huistuin en keukencomputer uh, doet... dan duurt het ongeveer twee uur voordat ja. je een antwoord krijgt op zo'n vraag. En, hij doet en nu gaat het dus in drie seconden. Drie seconden. <laughs> Meneer Terling, betekent dat ook? Ik heb hier zo'n handig iPhone-tje. daar kan ik ook van alles mee. Dus ziet Watson er ook ongeveer zo uit? Uh, vandaag is Watson groter. De bedoeling is dat inderdaad over een paar jaar... de technologie achter Watson um, in uw binnenzak zal stappen. Vandaag is Watson ongeveer acht tot tien Amerikaanse koelkasten. Oh. Ja, die gaan niet in mijn binnenzak. Die gaan niet in de binnenzak. Maar de werkelijkheid is dat we natuurlijk veelal als mensen kunnen volstaan om, om de hulp te krijgen die wat van ons kan bieden. Want dat gaat niet zozeer dat hij dat spelletje speelt. Maar het gaat wat kan die voor ons doen vandaag, morgen in de toekomst. Ja, wat? Nou, dan heb je het bijvoorbeeld over. Laat ik drie voorbeelden geven. Eén. Um, snel informatie ontsluit bij bedrijven. Simpele vragen aan bedrijven kosten meestal vele dagen en zijn niet altijd accuraat. Dus als wij als klant bellen en zeggen: goh, ik ben net overgestapt van elektriciteitsleverancier, telecomleverancier en ik wil graag het totaal verbruik weten of, of wat het beste abonnement is. Dan krijg je niet binnen 10 seconden een antwoord op van zo'n nee. bedrijf. Op het moment dat iemand daar ondersteund wordt aan de telefoon, door dit soort hele snelle analyse, die die vraag luistert, precies, en, Die de ja. vraag beluistert en een aantal dingen zegt van goh. Jij mag dit, dat antwoord geven. Ja, Dan ben je een stuk verder. Denk aan artsen. Op het moment dat je zowel die, die röntgenfoto. Als je hele medische historie. Als de meeste medische documenten over dit onderwerp. Bij elkaar kunt vergelijken. En dan tegen die arts kan zeggen. Met waarschijnlijkheid zijn dit dingen waar je eens naar moet kijken. Ja. Dan maak je dat die arts. Samengevat. Sneller, beter en accurate beslissingen kan nemen. Ja, dus het is niet zomaar een spelletje. Het is absoluut ergens goed voor. Het... Uh, meneer Bos, gaat, uh, gaat Watson winnen vanavond? Ik denk het wel, ja. Ja? Ja. Militering? De tussenstand is dat nu Ken, Jennings en Watson gezamenlijk op de eerste plaats staan. Dus de tussenstand van de eerste ja. ronde. En dat Brad Rutter een flink deel achter hen staat. Dus... dus ik bedoel, ik heb altijd geroepen van ja, we gaan voor goud met blond zijn we blij. Maar voorlopig zit zilver op goud in de pijplein voor vanavond. Goed, nou, we zijn heel erg benieuwd. Hartelijk dank. Johan Bos, hoogleraar computationale semantiek in Groningen en marketeerlink van IWM. Het is vijf voor twaalf. fact is, 10 years ago, we had a budget surplus of more than $200 billion. When I first walked through the door, the deficit stood at $1.3 trillion, with projected deficits of $8 trillion over de next decade. Ja, u hoorde de Amerikaanse president Obama over biljoenen en triljoenen. Vandaag maakte hij namelijk bekend dat zijn begroting voor het komende jaar 3,7 triljoen is. Dat is astronomisch veel, maar nog niet zo astronomisch veel als 3,7 triljoen in Nederland zou zijn. Aan de telefoon heb ik Jan de Lange. Hij is wiskundige en was hoogleraar bij het Freudentaal Instituut. Goedenavond, meneer de Lange. Goedenavond. Waarom is een triljoen in Amerika niet evenveel als in Nederland? Ja, dat is een uh, heel bizar uh, verhaal, maar het is eigenlijk ook heel simpel. Het gaat erom dat de Amerikanen hebben net als wij miljoenen, biljoenen, triljoenen enzovoort. Dus qua drie en quinti voor vier en vijf. Ja. Maar de stappen die ze maken... Qua, qua en quintie, ja, ja. Ja, 60 miljoen, hm? Alleen ze, die, ze maken dan een stap van de ene naar de volgende van duizend keer. Ja. En wat wij doen... Dat wil zeggen is, duizend miljoen is een miljard. Bij ons. Ja, maar wij maken stappen van 1 miljoen. Uh, ja. Dus uh, ja, dan ben je natuurlijk heel snel uit pas. Dus 1 triljoen bezuiniging in Amerika, dat is een 1 met 12 nullen, ja. heeft bij ons gewoon 1 biljoen. Ja omdat wij gewoon. Ja, dit het is, het is uh, in de geschiedenis een, een, lang, uh, een lang verhaal. Ja, maar hoe, hoe is dit zo gekomen? Ik kan niet zeggen dat ik het cijfermatig al helemaal uh, onder de knie heb. Maar hoe is het zo nou, gekomen? Ja, kijk, het is zo: je hebt een, een, een simpel systeem. Het Amerikaanse systeem maakt relatief kleine stapjes. Dus als je een miljoen hebt. En je vermenigveelt dat met duizend. Ja. krijg je biljoen. Ja, en wij noemen dat miljard. Juist. En. Dat, uh, en dan kan je weer verder van biljoen met duizend vermenigvuldigen... dan ja. leg je triljoen. Ja. En dat is dus een, een systeem waar de getallen relatief dicht bij elkaar liggen. Het stelt een factor duizend steeds. Ja. Iedere stap maal duizend. En hoe is het nou met de lange schaal, zo heet die? Daar is iedere stap een miljoen. Dus ja. je begint met één miljoen, zou ik maar zeggen. Dat is de basis... En de volgende heet dan 1 biljoen. Dat is dus een miljoen keer een miljoen. Is dat ja. de volgende? Nou, ik, ik, ik doe enorm mijn best. Maar ik, ik vrees, dat de, de, de vrees ja. dat de tijd die wij voor dit onderwerp <laughs> hebben ingeruimd... niet nou ja, voldoende is. is om mijn intelligentie uh, mee te nemen. Nou, u weet het u weet nog wel het verschil, duizend keer of een miljoen keer? Ja, dat weet ik wel, maar de, de combinatie wilde bij mij niet helemaal in. Maar we hebben in ieder geval begrepen dat een triljoen in Amerika niet hetzelfde is als, als in Nederland. Ik, ik dank u hartelijk voor u, in ieder geval uw poging om het mij uit te leggen, Meer uh, Lange. Hartelijk bedankt. Ja, dank u wel. Dit was uh, Met het Oog op Morgen. En uh, morgen is er weer een oog. En dan zit hier Klerk Polak. Zondag 17 april.